Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Troepen van de Rijder Gaddafi hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op de stad Misrata. De stad is in handen van de opstandelingen. Die melden dat de stad en de haven worden bestookt. Daarmee komt er een eind aan een korte gevechtspauze na de luchtaanvallen van westerse landen. Gisteren kwamen in de buurt van Misrata twintig Franse gevechtsvliegtuigen in actie. Die schakelden vijf Libische vliegtuigen en twee helikopters op de grond uit. De troepen van Gaddafi hebben Raslanouf opgegeven. Ooihaven hebben ze verlaten. Die stad is nu weer in handen van de opstandelingen. President Assad van Syrië zal de noodtoestand opheffen. Daarmee voldoet hij aan een belangrijke eis van de demonstranten. De noodtoestand geldt al sinds 1963. Verder werd een toespraak aangekondigd van de president waarin hij zal ingaan op de onrust in Syrië. De alarmerende melding over sterke radioactiviteit bij de kerncentrale in Fukushima was gebaseerd op een vergissing. De gegevens zijn verkeerd gelezen, zegt de centrale. In een plaswater water in het gebouw van de reactor 2 zou de straling 10 miljoen keer zo hoog zijn als normaal. Maar dat klopt dus niet. De resultaten van een nieuwe meting zijn nog niet bekend. In Haarlem heeft een nog onbekende man bijtend zuur gegooid in het gezicht van een voorbijgangster. Gebeurde vannacht op een fietspad. De vrouw van 65 is met brandwonden opgenomen in een ziekenhuis. En de man is weggevlucht. Op de WK Baanwielrennen in Apeldoorn heeft Teun Mulder zijn tweede medaille veroverd. Gisteren won hij brons op het onderdeel Keirin en vanmiddag zilver op de tijdrit. Het goud was voor de Duitser Niemke en het brons voor de Fransman Pervies. De koppelkoers werden Theo Bos en Peter Schep derde. Het goud ging naar twee Australiërs en het zilver naar twee Tsjechen. Voor Theo Bos was het zijn eerste optreden op een WK-baanhuurrennen... nadat hij na de Spelen in 2008 in Peking had gekozen voor de weg. Dan het weer, veel zon. Het is maximaal 14 graden. Vannacht ligt de vorst en morgen, en ook dinsdag, zonnig lenteweer. Dit was het.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 Makes me sick Nummer 5, een nieuwe editie van uh, Entertainment View. De zondageditie. En je hoorde Eiffel uh, Jack en Eva Siemens en uh, Take Over Control. Ja, Zo, het. Wat een, het was maar wel een dagje Zo, lekker druk, lekker warm. Het was lekker druk, een lekker weertje, ja zeker. Zeker een leuke uh, leuk. dag. Het was wel een leuke dag. Een gezellige plein, we hebben veel gezien, de hardlopers natuurlijk. En het was hartstikke gezellig. Hoe was het gisteren? Ja... Uh, Want je had, uh, je een, vertelde gisteren een entertainment uh, viel dat jij een, uh, een stripser had gehuurd voor een vriend van ons. Ja, die is uh, 18 geworden. Oh, hij ja. is vandaag jarig. Eigenlijk even uh, een verjaardagje zingen. Voor. Nee, ga dan maar verder. Oh. Nee, uh, die stripser kwam. Uh, geitje, geitje hoor. Ja, nee, dat nee, nee, is goed. Uh, nee, nou ze kwam en uh, uh, moest even omged. Maar die uh, vriend van ons die was een beetje ongeduldig aan het worden. Ja, en, want uh, hij dacht dat wij een limousine hadden gericht. Ja. Maar ja, dat bleek dus niet te zijn. En nou, die heeft ook banden. Hè? Ja, en hij was er dus niet blij mee met die stripte. Ik weet niet waarom, maar ja, vraag het hem, zou ik zeggen. Maar hij zat dus op die stoel en die vrouw was aan het dansen. Toen uh, ja. dan werd hij vastgebonden met, met zijn handboeien aan de stoel. En dat vond hij hem niet leuk. En, uh, nou, toen is hij op een gegeven moment dus gewoon boos weglopen. En er heeft een andere vriend van ons toen op de stoel gezet en hij heeft het <laughs> afgemaakt. Nou, we lachen, ja, die heeft het, uh, die vond het wel heel erg leuk. En daarna zijn we nog Amsterdam geweest, Paradiso. En dat was, uh, ja, dat was heel erg wel, dat was wel leuk. Het was druk, maar wel uh, heel erg leuk. Ja. En toen, uh, nou, ik was denk, het, uh, we laten we thuis 7 uur, uur, uh, uur waren we thuis. En toen om 12 uur waren we alweer in Zandvoort zo'n beetje. Ja, om, nou uh, Om te kijken ja. en uh, voor te bereiden voor de radio. Dus het is een kort nachtje geweest en ik ga vanavond denk ik vroeg mijn bed. Nee. <laughs> Nou, wat kan je deze uitzending, uh, nou ja, korte uitzending, de zondageditie verwachten? Uh, nou, gewoon veel gein en ongein. Een beetje, een beetje slap lullen, een beetje uh, het weekend, het, uh, weekend uitgevoel. Uh, Heb nou je nou iemand die in de maling wil nemen? Dat kan ook natuurlijk, hè? Ja, dat mag elke week. Met een graplijn hebben wij. Ja, we hebben een graplijn. Dan uh, geef je je nummer op. Dan bel je even naar de studio 023-573-1969. Dus 023-573-1969. Of op hè. Dat kan je ook bellen voor uh, een plaatje bijvoorbeeld. Je een plaatje aanvragen. Dat is uh, geen enkel uh, probleem. Want uh, wij willen graag horen hoe jouw weekend was. En... Uh, wat je de komende week gaat doen, waarschijnlijk werken of naar school, maakt niet uit wat. Laat het gewoon even weten, want um, ja, ik ben echt oprecht, ik ben benieuwd. Ik ben maar uh, geïnteresseerd in andere mensen, hoe zijn een weekend beleefd hebben. Ja, dus uh, bel even 035731969. 573 1969 nog even boven een beetje na te praten met uh, zijn artiesten die hebben opgetreden vandaag. Dus die komt uh, zometeen ook nog even bijsluiten en hij gaat vertellen hoe de dag is verlopen en uh, hoe hij het uh, vond. En natuurlijk veel muziek, uh, waaronder deze, waar ik erg blij mee ben dat hij deze plaat heeft gemaakt. Armen van Buren. Weerberg verkozen tot beste DJ van de wereld en die heeft een nieuw nummer gemaakt samen met Laura V en dit is Drowning. Ook een topwetter A Silent Express Binnenkort in het voorprogramma van Duran Duran Die hier in Nederland kon spelen En dit was Will I'll Be Around In de studio hebben wij uh, zangeres Naomi en uh, Wil de Brouwer Goedemiddag. Goedemiddag Goedemiddag En jullie hebben de, eigenlijk de hele dag hier uh, staan optreden Hier voor ons neus op het uh, Gasthuisplein hè? Hoe hebben jullie het gevonden? Ja, hartstikke leuk Ja, was het gezellig? Ja, echt heel erg Want het gezellig. was uh, ja, wel redelijk druk en het weer zat mee Dus uh, Ja, echt uh, toppie ik okay. vind het zonnetje heerlijk om, uh, om buiten op een plein te staan. Dus, uh, ja. en, uh, en ook leuk dat de mensen af en toe een beetje bleven hangen. Soms liep het wel door, maar het was wel heerlijk om uh, ja, in het zonnetje te staan. Jan, ik zeg jou nog dansen met een, met een mooie dame, hè? <laughs> oh, vond, vond, vond jij de mooie dame? Oh, vond je het niet zo? Nou ja, ze hield wel van zijde <laughs> ja. Dat, ja, dat, dat heb ik gezien, ja. Maar ah, uh, trouw, was het een trouw of uh, je kende er niet? Ik kende er helemaal niet. Oké, okay. voor mij uh, de eerste oh, keer. Dorpsgek. <laughs> Juist, ja, het wel? <laughs> ik weet het niet. Oh, maar in ieder geval, nee. het was wel een, uh, even grappig. Maar later werd het, uh, ging het een beetje te ver, vond ik. Dus ze hebben het er maar van de podium uh, geschopt. Dus, uh, ja. Maar ja, het was een uh, leuke dag, Rudy. Uh, in ieder geval heel veel optredens van. Uh, in ieder geval een blaasorkest, de Muggenblazers, ja, uit Haarlem. En we hadden de, de, een optreden van Alfred Schriek. Sjana Alfred. Ja. En uh, ja, Naomi en uh, Wilde Brouw natuurlijk. En om niet te vergeten, Studio 118 Dance. Ja. Met de Dance Battle. Wat eigenlijk best wel een uh, groot succes uh, was, uh, is geweest. Ja. Dus uh, ja, we zijn weer trots op uh, dat het weer zo'n uh, leuke dag was. En uh, we hopen dat we het volgend jaar weer mogen doen. Wat ja, we vooral van... die... Oh. Sorry, ja. ja wat me we wel verbaasd bij die battle, is dat er heel veel kleine jongens bij waren. Ja, die, die zijn van de dansscholen uit de buurt, uit Nuvenep okay. en uit Zandvoort. Was dus, uh, dit deed, hè? Dat was de eerste battle die ze deden, hè? Dat was de eerste battle. Ja, ja. Oké, okay. oh, ja. ja, dat is toch uh, is Ik had wel verwacht dat, wel. dat er wat ouderen bij waren ook, maar... Dat had ik ook verwacht, maar het, heeft, het kwam wel mooi uit. En die jongetjes, ja. die konden echt ook echt wat. Ja. ja Naomi Wil uh, en Wil natuurlijk. Um, ja, jullie uh, hebben hier uh, lekker in Zandvoort uh, opgetreden. Uh, ja, alle twee keer eerder in Zandvoort opgetreden. Ja. Wat vinden jullie van Zandvoort? Ja, eigenlijk uh, geweldig. Ja, als je, als je naar het strand gaat uh, of aan het strand denkt... dan zeker met het zonnetje is het altijd ja. heerlijk om in voor te zijn natuurlijk. Maar het is ook Goed. een heel gezellig centrum dus. Ja, echt heel erg gezellig. Ja, en dan op zo'n mooi plein eigenlijk... Uh, die eigenlijk helaas nog niet uit zijn waarde komt. Maar het is wel weer een goede start, denk ik. Ja, nou, zeker dus, weten. Uh, en dan volgend jaar uh, flink uh, het plein vol zien te krijgen. Ja, we gaan volgend jaar uh, zeker... Uh, ik probeer om dit weer te mogen organiseren en uh, ik neem aan dat het uh, Runners World circuit uh, heus wel weer terugkomt in ja, Zandvoort, zeker. want het was echt vol in Zandvoort, het hele dorp stond vol, het circuit stond vol, Dolf Jans heeft ook nog opgetreden hier in uh, Zandvoort, okay. dus, uh, maar verder, uh, Naomi uh, en Deel. Ik zit er nog muzikaals nog wat aan te komen. Zou je beginnen? Ja, <laughs> Oké, okay, ja, ik zit mijn collega even aan te kijken, nee, ja, eigenlijk wel, een uh, nieuwe single komt eraan, Deel. een Engelstalige. We zijn met Hans Dierers-Smits, de schrijver van Hazes, zijn Hazes, gaan samenwerken. Dus er komt een nieuwe single aan. Spannend. Ja, ik heb er heel erg veel zin in. Ja, want uh, ik denk dat het allemaal een beetje gekomen is door alle promotie op TV Oranje. Want je stond Klopt. best wel goed in die lijsten. Klopt, ja. En uh, wat je zegt ook, uh, top 1000 dan nummer 1, zeg maar, met uh, mijn nummer Als een Engel. Dus, uh, en daarna ben ik ook door uh, diverse tekstschrijvers uh, ja, benaderd. Ja, hey, Zou ik jouw singeltje even boven halen? Dat ja, is misschien wel even ideeën. Ja. Ja, kom even. Laat jij het even vol. En, uh, en jij Wil, hoe gaat het met jouw carrière? Staat er nog iets aan te komen? Ik heb een uh, jaar of dertien uh, geleden een nummer geschreven voor een band. Alleen de band is gestopt en ik heb het zelf teruggekregen. Is toen gepromoot een keer bij TV Oranje. En uh, vervolgens uh, is nu het verzoek aan mij om hem op uh, single uit te brengen. Oké. Okay. En ik ga dus volgende maand de studio in uh, met uh, twee eigen geschreven nummers. Ik heb er inmiddels vijf, maar twee gaan dus echt op cd. Dus. Oké, okay. oh, te gek. En wat, wat band was het dan? Het uh, was een band Constructa die uh, in het Brabantse dorpje leende, want ik ben een Brabander maar uh, nabij Eindhoven is dat uh, die band speelde eigenlijk covers van uh, diverse artiesten meer, moet je meer denken aan het goede doel en uh, uh, zo in, in die richting zeg maar. Ja, oké. Okay. Nou, vervolgens vroegen ze of hoorden ze dat ik ook wel eens nummers schreef en toen heb ik voor hun een nummer geschreven. Ik kan zelf geen muziek schrijven en toen hebben hun eigenlijk de muziek daarbij aangepast en zo is het uh, geboren. Oké. Okay. Nou, ondertussen hebben wij hier het, uh, het singeltje van uh, Naomi, als een engel. Ja, jij wel nog zeggen ja. hoor. Naomi, ook nog een vraag aan jou. Ja. Um, ja, je ligt echt heel goed in de promotie op dit moment. Klopt. Je, jouw steun en toe laat zijn jouw ouders. Ja, zeker. Hoe, hoe is dat om met hun samen te werken, om met je ouders samen te werken? Nou ja, eigenlijk wel, uh, ja, gewoon heel erg leuk eigenlijk. Ja, altijd, we zijn gewoon een hele hechte, he, we hebben een hele hechte band zeg maar. Dus uh, ja, dat is gewoon fantastisch. Ja, ze helpen je mee echt met alles, hè? Met alles, Net gingen ja. even op de foto even haartjes goed doen. Ja, en, uh, klopt. En klaar, helemaal ja, super. Ja. En de promotie en alles, het geluid vaak ook. Ja, klopt. Maar Overal. Het is toch leuk om zo in zo'n team samen te werken ja, die je door en door kent. Ja, daarom. Dat is het mooiste wat je kan hebben. Dus Zullen we maar, wat wou je zeggen Wil? Ik, ik wou zeggen, het is ook heel belangrijk. Ik doe uh, zelf dan ook optredens uh, verzorgen aan avondvullend programma's. En mijn vriendin doet mijn geluid. En die is tevens ook DJ. Dus het is heel leuk als je rondom je heen mensen hebt die je helemaal steunen ja. op en top. je ja. uh, ook met, uh, met Marcel en Jeannette, want mag ik mag het gerust zeggen. Dat gaat gewoon perfect. En wij kennen elkaar, we zijn gewoon hele dikke vrienden geworden inmiddels. Ja. En, uh, dat gaat perfect. Ja, het die niet uit mijn oor. Uh, jullie website, als mensen geïnteresseerd zijn en meer over jullie willen weten. Welke website kunnen ze dan kijken? www.zingmetmemee.nl Oké, okay, dat is die van jou Wil. En ik heb ook nog een huis. Ook w nog een Oké, okay, en van en jou Naomi? En van mijn website is www.naomimusic.nl Oké, okay, nou top. Uh, wij gaan jouw single draaien als een engel. Is goed, Dan Komt hij aan. Het gaat goed met hem, want hij uh, keert dit jaar weer terug in Ahoy. De 37-jarige volkszanger die in 1998 voor het eerst in de Rotterdamse evenementen stond, geeft op uh, 28 en 29 november, uh, of uh, oktober. 2011 uh, twee concerten in Ahoy. Het uh, aantal shows zal waarschijnlijk niet worden uitgebreid. Hij, uh, hij, zegt, hij geeft in principe twee concerten, laat zijn management weten. Ahoy is verbouwd waardoor er meer mensen in kunnen. De zanger komt op een podium midden in de zaal te staan waar hij wordt omringd door fans. Met uh, twee concerten komt het totale aantal shows van Bauer in Ahoy op wel 51, wat een nieuw record zou betekenen. Het huidige record staat op naam van Lee Towers, die uh, 50 keer optrap in het Sportpaleis. Ja, en ook uh, nieuws over uh, Ilse de Lange. Ilse de Lange is enorm blij met haar tegel op de Walk of Fame in Arnhem. Een 33-jarige zangeres kreeg vrijdag een plekje bij de hoofdingang van het Gelderen Dome. Bij Arnhemse Walk of Fame bestaat uit tegels met name van artiesten die optraden in het Gelderen Dome. Ik vind het geweldig. Ik lig onder Erik Clapton, zegt ze. Vrijdag in Etter Boulevard. Het is heel apart. De lange lange zaterdag voor het eerst op in een stadion. De afgelopen vijf jaar had ik een hele ontwikkeling doorgemaakt. We, zo hebben we in de Heineken Music Hall gestaan in Ahoy in 2009 en nu eindelijk in mijn hometown in het Gelderen Dome. En als laatste Feteless neemt uh, afscheid van Nederlandse fans. Hij heeft het uh, gedaan in het Klokgebouw in Eindhoven. Dat was uh, afgelopen vrijdagavond. De Britse dansformatie uh, maakte vorige week bekend na 15 jaar uit elkaar te gaan. Het zuidelijke poppodium was tijdens het anderhalf durende optreden helemaal gevuld met publiek. Faitless speelde alsof er een afscheid geen sprake was en had een goede interactie met de fans. Daar is Insomnia, één van de grootste hits van de band. Zong iedereen mee en ging de handen de lucht in. Zoals fans gewend zijn van de shows van Faitless werd het uh, een feestje waarbij dance werden afgerild met rustige werk. Sommige liedjes was uh, Maxi Jazz bijgestaan door de vocalisten. Halverwege de show zonder frontman zoals verwacht bij met ontbloot bovenlijf te springen op het podium. Feters hield uh, tijdens het optreden trouwens ook uh, geen lange pauzes of langdradige verhalen. Hij had zich vooral bezig met echt muziek maken. En de formatie die in de zomer nog een aantal festivals aandoet, uh, repte tijdens de show niet over het feit dat dit zijn afscheidsconcert in Nederland was. Hij zei, Ik hou van Holland, jullie zijn geweldig. Na afloop van het optreden verdween de bandleden even in het, uh, van het podium onder luid gejuich en het geschil terug te komen voor toeging. Bedankt voor alles, pak Maxi Jess toch nog een dankbord. Jullie hebben ons altijd gesteund. Dankjewel. En zorg goed voor elkaar. Hier zit is dan FadeLess. This is where I heal my hurts. In natural grace Or watching young life shape is a DJ. them. staat Ellen Clark in studio 21 te spelen. Onder andere zijn vader komt langs en uh, Jacqueline Govaart van uh, Crasip. En um, je bent gewoon vrij om langs te komen, dus uh, doe dat uh, gewoon gerust. Uh, Alleen... En Ellen uh, Clark hoort je en Foxy Lady. Nu eerst Cee -lo Green. tell your little boy Freeze. see you She smashed she smiled She smiles En nog steeds schijnt het zonnetje hoor. Lekker. En met dit nummer denk je gewoon... Oh, die zomer... Wham! Hoorde je een uh, club... Tropicana. En uh, ondertussen is Roy aangeschoven. Ja, avond, hè. Wat voor ja, dag heb jij bijna. gehad jongen? Want jij was uh, vroeg op... Oh, het was echt zo'n zwaar weekend, maar Hoe? wel heel erg leuk Hoe om te doen. Hoe laat was je hoor. op, eens. Nou, ik was niet vroeg op, want uh, oh. ik uh, was vannacht een beetje ziek geworden na de housewarming party. Oh ja, dat zei je. <laughs> dus uh, ja, laten we dat maar even buiten <laughs> weg houden. <laughs> en uh, ik uh, was half negen op. Ja, ik was vanmorgen wel om zes uur op, uh, maar toen stond ik bij de wc. Maar... Dat, uh, toen was de wc-pot je beste vriend. Ja, dat huh? was echt mijn beste vriend. Maar uh, ja, om uh, half negen, negen uur uh, ben ik opgestaan. En toen uh, ja, begon het organisatie van het dorpsfeest hier in het, op het Gashuisplein. In samenwerking met Studio 118 Dance, On Air Events en de gemeente Zandvoort en Holland Casino. Die hebben allemaal uh, meegewerkt aan dit dorpsfeest om dit mede mogelijk te maken. Nou, diverse zangers, zangeressen opgetreden natuurlijk, Wilde Brouw en Naomi. Ja, net En uh, om niet te vergeten Alfred Spreeks. Studio sure. 118 deed de transbattle. En um, ja, het was gewoon weer één happening. Die renners, die, dat geeft toch wel een gevoel. En ik ga proberen om toch misschien wel volgend jaar mee te doen. En dat is echt, ja, oh. Dit is nu opgenomen. Roy <laughs> heeft gezegd dat hij volgend jaar mee gaat doen met de circuiren. Ik ben... En en luister! We... Nee, nee, nee. nee, nee. Oh, luister, luister. Oh. Jongens, jongens. jongens. Luister. Dan hebben we het niet over de drie kilometer. <laughs> dan hebben we het niet over de acht of zo. Maar we hebben het over de twaalf kilometer. Die ga jij lopen. Luister. Ik ben geen Matthijs van Nieuwkerk. Ik beloof niet dat ik dat ga doen. Ik zeg, ik ben erover aan het nadenken. En ik heb natuurlijk een dorpsfeest te organiseren. Dus ik kan niet af, afgepeigerd een dorpsfeest te organiseren. En dat als... kunnen, kunnen wij een keer doen. En als wij dan meedoen? Ja. Ja. En de radio dan Ruud, wij maken van ja. de radio en Roy maakt versla live verslag van onder de rennen. Ja, hoe vonden jullie dat trouwens? Leuke input hè? Zo. Ja, het was leuk want, uh, ja. nou ja, het was sowieso een gezellig sfeertje met die renners die constant ja. langsliepen en uh, ja, het was gewoon, En het uh, weer. Het weer, dat hebben we ook zo, uh, het weerbericht van gisteren heeft toch geholpen. Ja, dat, uh, jouw weerbericht <laughs> was wel heel erg goed. Die doen we normaal, die doen we normaal nooit, maar... Uh, nu, uh, maar gisteravond was je even uit geweest, Ja, ja tot, te, te, de, de kroeg bleef een uur langer open hè, vanwege ja. in Zandvoort was dat zo. Ja. En dat, dat was, vond ik wel heel erg fijn, want uh, ja, dat ging al lekker lang door, gezellig hoor. Je ging ja. waggelend weer naar huis. Ja, waggelend. Ja. Maar ja, mijn vriendin uh, Windy, uh, die, uh, dus die heeft er wel, wel een die beetje die vastgehouden, die hoor. <laughs> <Die> <laughs> <laughs> dus, uh, maar het was een fantastische dag, leuke mensen ontmoet. En het is gewoon le lekker sfeer in het dorp. Ik denk dat het vanavond nog wel druk is in het dorp. Iedereen gaat lekker eten. Dus er is genoeg te doen in het dorp nog steeds. En jij gaat vanavond vroeg je bed in? Um, nee, dus. nee, want de belastingaangifte moet nog gedaan worden. Oh, oh, en er oh, moet een oh, platte oh, grond gemaakt oh, worden. Oh, oh, dus oh, oh, oh. Dat, uh, dat is wel even afwachten. Ik moet even op mijn rooster kijken wat voor dienst ik morgen heb. Oké, okay, dus uh, ja, ja. doe rustig aan. En uh, ga, lekker, ga lekker naar huis. Zometeen lekker een klein ja. borreltje drinken. En ik denk dat het wel goed komt. Zullen we hè? dat maar niet doen. No. <laughs> oh nee, nou. Ja. Laten we zitten. Wel nee. hey, uh, ja, nou ja, leuk staat dan de uitzending op zondag. Dan ja, moeten we stop. zeker uh, de uh, vragen vader. doen. Aldo ja. ook. Ja. En, uh, we gaan, uh, ja, de CFM zomertour was ook altijd zo leuk, hè? Ja. Maar ja. Ja, we hebben een idee, voor de zomer. Ja, ook, uh, dat houden uh, we nog geheim, maar dat lang. komt een heel goed plannetje voor. Ja. Hé hey, jongens, dankjewel. Uh, ja, jij nou, ook. We gaan nog even een uur door, maar nu is Billy Paul. black black enough for you? Am I black enough for you? Am I black enough for you? I'm not like enough for a boy, just Altijd plaatjes aanvragen, maar nooit in de uitzending komen. Dat kan natuurlijk niet, hè? Ik dat zo. <laughs> Geef Astrid even aan Jules. Is goed, Komtij. Chinees. Hi. CFM Zandvoort, goede avond. Hai. <laughs> Altijd plaatjes aanvragen, maar uh, in de uitzending komen. Ho maar, hè? Dat kan natuurlijk niet. Nee, dat kan niet, hè? Jij had wat aangevraagd. Ja, klopt. Two Colors van Veel College. Nou, dan gaan we die toch even draaien. Dankjewel. Dat is mijn kleine nichtje Aldo. Ze dus. is ouder dan mij, maar ik nog oh, altijd kleiner. Okay, dan mijn okay. mij kleiner, dus... Uh, oh, die gaat ook met mijn Ajax. Of die gaat uh, altijd bij Ajax, hier, dus iedereen mag er wel. Hé, <laughs> hey As, dankjewel. komt hij aan. Oké, okay, dankjewel. Oh. Op 106,9. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur.